Het is 6 uur Patrick Holtekamp met het NOS-journaal. De brandweer stopt vanaf volgend jaar grotendeels met het communicatiesysteem C2000. Dat meldt de Telegraaf. Er is veel ergernis over de gebrekkige dekking van C2000. Brandweermensen kunnen in huizen geen contact met elkaar onderhouden. En dat levert grote risico's op. Het omstreden systeem faalde geregeld bij grote incidenten. Zo ging het mis bij de crash met een toestel van Turkish Airlines... de stroomtrellen bij Hoek van Holland... en de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn. De nieuwe portofoons werken beter en zijn goedkoper. Het lijkt erop dat de orkaan Hayam op de Filipijnen... aan veel mensen het leven heeft gekost. Alleen al in de stad Tacloban heeft een piloot 100 lichamen zien liggen... Het officiële dodental staat op vier. Als reddingswerkers het getroffen gebied binnengaan... zal pas duidelijk worden hoe ernstig de situatie is. De orkaan hangt nu boven zee en trekt richting Vietnam. Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Rusland... is goed ontvangen door president Poetin. Hij is blij met het bezoek, zei hij tegen journalisten. Wel zijn er volgens Poetin nog wat problemen. Pillem-Alexander zei daarop dat hij hoopt dat alles in vriendschap opgelost wordt. De ontmoeting in het Kremlin werd afgesloten met een diner. Daarbij waren ook de ministers Timmermans, ploemen en schippers. In Genève wordt vandaag weer gepraat over het atoomprogramma van Iran. Het is de derde dag. De VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Duitsland zitten samen met Iran om tafel. Voor Rusland is minister Lavrov van Buitenlandse Zaken erbij. Hij heeft daarom zijn werklunch met minister Timmermans... vanmiddag in Moskou afgezegd. Timmermans gaat nu met de Russische vicepremier praten... over de gevoeligheden tussen Nederland en Rusland. Het weer, overal buien en een stevige wind. Overdag neemt de wind wat af en is het eerst droog met wat zon. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord. En daarin nog een heel uur met rampen van divers formaat. We hebben eerder deze nacht al voorbij horen komen. Scheeps, vlieg, natuur en persoonsgebonden rampen. En met uh, het nu komende uur gaan we aan de slag met een assortie. <laughs> Klinkt een beetje vreemd. Een assortie aan rampen. Klein en groot leed gaat het worden. Ongemakkelijk leed, te voorkomen leed. Ga zo maar door en dan heb ik het eigenlijk nog niet eens over de wereldrampen. Die laat ik in dit uur maar even achterwegen. Rampen, ja, ze zijn er inderdaad in alle soorten en maten. Wat dacht je van een professionele ramp? Het komt voor... Ergens dagen, weken, maanden aan hebben gewerkt en dan nee, dit kan niet waar zijn. Ja, dat gebeurt in de praktijk. Dat kan voorkomen. En wat doe je dan? Luistert u en spits de oren, want het is maar heel kort naar hersenonderzoeker Dick Swaap. Ik had ik een, een experiment staan in een cryostaat. Dat is een apparaat waarin stukjes weefsel, hersenweefsel, worden gesneden bij min 15, zodat het hersenweefsel blijft dan bevoren. En uh, die stukjes werden eerst uh, bewaard bij min 80. Dus die moesten wat opwarmen om ze te kunnen snijden. Dus ik ging ondertussen ging ik uh, wat anders doen. En toen ik terugkwam bij de cryostaat... toen bleek dat de werkster een stopcontact nodig had gehad. En uh, dat de hele cryostaat ontdooid was met mijn experiment van maanden. Uh, gewoon weg. Weg. En dan ga je weer overnieuw beginnen. <laughs> ja. Wat moet je doen? <laughs> hey. Er zijn altijd van dit soort rampen. Ik heb nog wel eens gedacht om een film te maken over alle rampen. We hadden zelfs een scenario. Om, als een tegenhanger van die dingen die je op de televisie ziet... waar een mooie analist een pipet leeg drukt en dan is er een nieuw geneesmiddel. Om te laten zien hoe het echt gaat in het laboratorium met alle mislukkingen. Alleen de subsidie daarvoor kwam niet af. Want voor mislukkingen wil niemand betalen. Ja, hij kan er nog om lachen. Maar volgens mij heeft hij privé toch ook wel aardig lopen vloeken. Dick Zwaap. Dit één minuut durende verhaal van de hersenonderzoeker Zwaap... was eerder te horen in het wetenschapsprogramma Labyrinth Radio... van VPRO en NTR. Goed, volgende ramp. Eén keer of... Nee, niet één keer, maar een keer of vier. In honderd jaar komen ze dus in Nederland voor. Echte, hele heftige stormen. En dan hebben we het over windkracht 11 of 12. Ik kan me er trouwens nog eentje herinneren... terwijl ik in mijn eentje in een heel oud huis in Bloemendaal zat. En het enige wat ik me heel goed kan herinneren daaraan... is dat ik me ontzettend nietig ben gaan voelen bij al dat natuurgeweld. Angstaanjagend vond ik het eigenlijk niet zo... Uh, Ten meer ook omdat ik niet getorpedeerd werd in mijn illusie van onkwetsbaarheid. Zoals we dat eerder deze nacht door een psycholoog hoorden uitleggen. Goed, die vier op een eeuw stormen, daar gaan we het nu even over hebben. Eind vorige maand hadden we er weer zo één, En in 1990 was het ook raak. Die memoreerde ik net dus al. Voor de dame uit het volgende fragment ging het er echter ietsje anders aan toe dan verwacht. Henriette de Haan begon namelijk toen niets vermoedend aan een ritje van Hogeveen naar Amsterdam.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 Henriette de Haan deed toen in 1990 nog schietgebedjes... en ze kwam dus in die storm toch nog veilig thuis het leven cadeau gekregen. Uh, haar tocht die was eerder vorige maand namelijk te horen... in een uh, nou ja, vrij winderige uitzending van VPRO's studio Itzerda. Het is een rampzalige nacht waar u uh, naar luistert... en waar wij mee bezig zijn hier bij VPRO's Woord op Radio 1... Rampen die zich groot en klein kunnen voltrekken. Medisch gezien kunnen zich ook aardige rampen voltrekken. Zeker ook in de afgelopen eeuwen. Kijk, een infectietje hier of daar, dat is nog geen catastrofe. Maar wanneer zoiets een epidemie of zelfs een pandemie wordt... dan zit de schrik er toch wel aardig in, volgens mij. In een bijdrage van de KRO uit 1999... een gesprek door Bert Bakker met oud-GG en GD-arts Joop Huisman over de geschiedenis van infectieziekten en de behandeling daarvan. Hoe was de situatie nou wat onze gezondheid betreft aan het begin van de eeuw? Nou, die was natuurlijk aanzienlijk slechter dan nu, dat wil je wel aannemen. En het was inderdaad zo dat in die tijd vooral dus de sterfte... door allerlei soorten infectieziekten buitengewoon belangrijk was. En die sterfte... Betekende dan gewoon dat de gemiddelde levensverwachting in die tijd, in, uh, in het begin van de eeuw, dat die uh, ongeveer zeg maar tegen de 50 jaar lag, zoiets. Ja. Terwijl die nu uh, achter in de 70 ligt. Dus is een geweldige verbetering. En dat voor een groot deel is dat tot, tot stand gekomen door: a. de toegenomen welvaart, waardoor betere hygiënische maatregelen mogelijk waren. En ten tweede, mede daaraan gekoppeld, het terugdringen van een aantal infectieziekten. In een eeuw hebben we er een. Uh... 25 jaar ruim bijgekregen. Ja. ja, en een belangrijk deel van die winst, zeg maar, zit hem voornamelijk in het feit dat we erin geslaagd zijn de zuigelingensterfte zo geweldig terug te brengen. Want die was? Die was uh, ongeveer 20 procent, want 1 op de 5 zuigelingen stierf in de loop van het eerste levensjaar. Dat was dus een gigantische sterfte. In, in, in, in, in het, Nederland, nee, ja. ja. Dat is teruggewacht tot veel minder, iets van 1 of 2 of 3 per duizend is het nu. Dat is een geweldige verbetering. En dat is ook weer voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat ons gelukt is, of de geneeskundige... en nogmaals de algemene welvaart die op begon te treden in die tijd, die nam toe, door de terugdingen van infectieziekten op de kinderleeftijd. zuigelingen en kinderen. Waar gingen die kinderen dan aan dood? Die gingen dood aan wat we dan noemen een complex van longontsteking en diarreeziekten. Ze gingen dood of door ziekte van de mooie luchtwegen of ze gingen dood door uh, ziekte van het maagdarmkanaal. En, en dat was dan meestal veroorzaakt... dat die kinderen uiteraard bacteriologisch onbetrouwbaar voedsel te drinken gingen. En dacht, God dus niet zolang de moeder die kinderen zelf zouden, maar zo... maar ze gauw ze overgingen op flesjesvoeding... Begonnen ellende. Wat een probleem wat nog steeds in de derde wereld op dezelfde wijze speelt. Ja, want daar is die kindersterfte nog ongeveer. Ja, gigantisch. Ja, niet zo hoog, misschien niet 20 procent. Nee, maar in bepaalde nee. landen zeker nog wel zo. Als je Haiti hier zo neemt, dat is zeer, zeer hoog. En, en die volwassenen, want die gingen dus zo rond hun vijftigste uh, dood. Dat was ook. Een Voor een groot. Nou, dat waren niet alleen infecties. Er ging het ook een dood aan hart- en vaatziek, aan gewone, ja, ja. gewone longontsteking. Maar ook bijvoorbeeld tuberculose was natuurlijk een ziekte die een geweldige trol eiste in die tijd. En dat is ook langzaam weer teruggedrongen tot nu vrijwel een... ja, het is een, toch nog steeds een belangrijke infectieziekte, ook in Nederland. Maar je kunt ongeveer uitrekenen, dat is ook gedaan dan in het jaar 2025... dat is voor de toekomst dan, dat tuberculose onder Nederlanders... niet onze, niet onze allochtonen die hier wonen, maar onder Nederlanders zelf... autochtone Nederlanders, vrijwel zijn, geëlimineerd weg zal zijn uit Nederland. Maar kan dan wel weer in Nederland eventueel ja, terugkomen, hè? dat kan en, wel. En dat blijft ook zo lang, omdat uh, als je eenmaal in je leven met tuberculose bent geïnfecteerd... als kind, zeg maar vroeger, ook ja. hier in Nederland... dan hou je die bacteriën je hele leven bij je... En als je in slechte omstandigheden komt, bijvoorbeeld op een zeer hoge leeftijd, dan gaat je afweersysteem toch wat omlaag. Dan kan zo'n infectie weer gaan opvlammen. Ja. Dat is hetzelfde beestje wat je als kind hebt opgelopen. En in die tijd, zeg maar, in het begin van de eeuw, was op de leeftijd van 10 jaar was 100% van de kinderen geïnfecteerd met tuberculose. En dat kwam in de eerste plaats tot ze elkaar werden aangehoest door de ouderen, ja. Ja. maar ook omdat ze melk dronken die met tuberculobacteriën was besmet. En dat probleem is na de oorlog is dat goed opgelost met de Marshallhulp. U weet wel, de hulp die wij kregen van de Verenigde van Staten Amerika, hè? van Amerika... Ja. na het einde van de Tweede Wereldoorlog. En Nederland mocht toen melk en boter leveren aan de Amerikaanse bezettingstroepen. Maar de voorwaarde daarvan was, was dat wij geen tuberculose onder ons vee hadden. En toen is dus met behulp van de Marshallgelden... is de hele veestabel die reageerde die, en opgeschoten. En toen is daarmee ook is dat, dat het probleem van die tuberculose onder de kinderen sterk. Het was al in gang gezet. Want de enige zinvolle maatregel die de Duitsers in de oorlog genomen hebben, dat ze gezegd hebben: alle melk moet gepasteuriseerd worden. Dat was ook met het oog, uiteraard, nou, diefstal naar Duitsland doen. Maar het was een geus, belangrijke maatregel. Want daardoor is in de oorlogsjaren het aantal infecties van wat we noemen rundertuberculose onder kinderen zeer sterk teruggelopen. Koningin, moeder Emma, 23 maart 1933. Meneer de voorzitter van de Centrale Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose, u vraagt mij een kleine aanbeveling in het belang van de aanstaande Emma Bloem collecten, waar Rijk, provincie en gemeente helaas genoodzaakt zijn hun steun aan de tuberculosebestrijding te verminderen en ook zeer vele particulieren hun contributies hebben moeten beperken, dreigt deze zo noodzakelijke arbeid te worden verlamd. Dit grote gevaar kan alleen voorkomen worden door eendrachtig samenwerking van geheel ons volk. De Emma Bloem Collecte stelt ieder in de gelegenheid hiervoor een offer te brengen. En ook de kleine en allerkleinste gaven zullen ertoe bijdragen de nood en het leed door tuberculose leiders te helpen lenigen. bestond in het begin van de eeuw, was er antidiphterie-serum. Dat was dan dus tegen difterie. Maar verder was er eigenlijk niks. Er waren een paar heel eenvoudige vaccins die men gemaakt had. Onder andere tegen cholera en tegen tyfus. Die waren. Maar dan was het ook wel bekeken ongeveer. Effectieve geneesmiddelen waren er natuurlijk helemaal niet. Het heeft geduurd tot midden dertiger jaren. voor de eerste goede geneesmiddelen voor Europa gevonden werden. En dat was een. Is dat, dat is dus niet de penicilline nog? Nee, nee, nee. Dat waren dat sulfapreparaten. Ja. En dat werkte buitengewoon goed tegen longontsteking. Dus tot de dertig jaar, halverwege de dertig jaar, was er eigenlijk niks meer. Mijn schoonvader, die huisarts was destijds in, in Oener en op de Veluwe... die heeft die komst van dat, dat middel nog meegemaakt. En het was, Als je die verhaal ook hoort van hem, hij is helaas overleden... maar dan waren dat zeer dramatische gebeuren... dat de mensen dus een longontsteking met behulp van zo'n nieuw middeltje... Hè, want dat was het eigenlijk, konden overwinnen. En toen is eigenlijk in de oorlog, is, in de Tweede Wereldoorlog... is dus penicilline gevonden. En toen is, zijn dus door, die, door Alexander Fleming penicilline ontwikkeld... en dat heeft natuurlijk, als je dat nou vergelijkt met bijvoorbeeld de andere maatregelen... heeft dat natuurlijk, als je dat optelt, natuurlijk miljoenen en miljoenen doden uitgespaard, om het zo te zeggen. Ja. Omdat het een effectieve wijze van behandeling is. Um, het is dus een soort voortdurende strijd van de ene soort, dat zijn wij, de mensen... Tegen de dat, bacteriën en de virussen. Virussen en parasieten, dierlijke en parasieten, parasieten, wormen en dergelijke. En ja, het fenomenale van die strijd is natuurlijk dat wij geneigd zijn... of niet geneigd zijn, maar wij zijn dat helemaal niet geneigd... maar wij moeten ons leren schikken in het feit... dat wij toch nog maar hele nieuwkomers op de aarde zijn. Want als wij met elkaar als mensen een miljoen jaar hier leven... dan is het wel mooi of veel... Uh, maar deze bacteriën, deze ziekte, de bacteriën waren ongeveer de eerste levensvormen die op aarde optraden. En die hebben dus een, een levensgeschiedenis en een aanpassingsvermogen van enige miljarden jaren. En dat betekent dus dat het buitengewoon moeilijke tegenstanders zijn om uh, die de baas te worden. En dat is ons ook maar één keer gelukt in het geval van Pokken. In Pokken is inderdaad gelukt om door systematische vaccinatie die ziekte tot wereldwijd verdwijnen te brengen. Pokken komt op de wereld niet meer voor als ziekte. Het is uh, nu al bijna 25 jaar weg. En nog steeds ligt er bij de wereldgezondheidsorganisatie die 10.000 dollar... voor iemand die een pokkenpatiënt laat zien. Ze zijn er niet. Je mag inderdaad aannemen dat pokken op dit moment uit de wereld... nee, die definitief van de wereld verdwenen is... tenzij iemand dat zou gaan gebruiken als biologisch wapen. Ja, maar dan moet hij eerst pokken hebben. Dan moet hij dat pokkenvirus hebben. Er zijn nu op twee plaatsen in de wereld... ligt dat pokkenvirus nog opgeslagen... maar dat moet dan voor het eind van deze eeuw definitief worden vernietigd... die kleine restvoorraden... Dat ligt in Amerika en Atlanta en dat is in Rusland ligt dat. En de, van die Russische boxvirussen uh, is een hoeveelheid zoek. En uh, ja, ja, ja, men is bang dat dat in verkeerde handen terecht is gekomen... dat het eventueel zou kunnen worden gebruikt als uh, middel in de biologische oorlogvoering Want biologische oorlogvoering is, uh, helaas moet je dat zeggen, is de... Arme mans atoombom, zou je kunnen zeggen. Want iedereen met een badkuip en een paar honderdduizend gulden kan dat maken. Dan kan hij zoveel gifstoffen produceren van bacteriën... dat dat aan duizenden mensen het leven kan kosten. Ja. Maar je moet er dus niet aan denken als iemand het in zo hoog zou halen... om bijvoorbeeld pokvirussen te gaan vernevelen in de metro in New York. Noem maar Want dan kregen we het weer allemaal. Ja, dan ja. Want niemand is meer ingeënt pokken. Daar zijn we ook in de 70-jarige mee gestopt. Ja. En dat, die, die, dat heeft geleid als consequentie dat het Amerikaanse leger... en dat is eigenlijk heel iets bizars... dat hij toch weer hun mensen gaat inenten tegen te gepokken, omdat men dus bang is voor die bacteriologische oorlogvoering. En uh, nu zijn we op een punt... dat is ook weer het eind van deze eeuw dan... dan staan we op het punt dan om iets dergelijks te doen. Dus eradicatie totaal doen verdwijnen. Onomkeerbaar doen verdwijnen van een infectieziekte... besmettelijke ziekte is dan eigenlijk. Uh, voor het polio, kindervlammen. Als alles goed gaat, en het ziet eruit dat het goed gaat... zal de kinderverlamming um, in het jaar ongeveer 2000... de bedoeling was om 2000, maar ik denk dat ze dat niet helemaal halen... gezien ook alle onrust in Afrika en de militaire gebeurtenissen ja. die daar plaatsvinden. Zeg maar, 2002 of 2003 moet dat dus inderdaad definitief... moet dan het laatste poliogeval, het laatste verlammingsgeval zijn uh, voorgekomen. We en dat wereldwijd? Is dus wereldwijd. Dat is nu al een gedurende, een klein, bijna tien jaar is dat in het wereld Amerika zo. Dus in Noord, Midden en Zuid-Amerika komt gedurende tien jaar al geen polio meer voor. Europa moet nu binnenkort het bewijzen leveren dat het hier ook niet meer voorkomt. En uh, dan blijft het natuurlijk nog over Afrika en Azië. Azië, dat zal wel lukken om dat uh, gauw vrij te krijgen. Maar Afrika, daar moet iedere keer als er zo'n massacampagne om tegen polio uh, in te enten, moet de oorlog worden onderbroken. Dat doen we ook af en toe wel uh, voor een paar dagen. Dan worden de kinderen ingerend en dan gaat het maar weer verder. Ja. Maar dat, maar dat betekent dus dat die poliovaccins pas ontdekt zijn in de vijftiger jaren. Dus in vijftig jaar is het dan gelukt om die, die ziekte wereldwijd te laten verdwijnen. Als alles goed gaat, maar ja. dat zal wel. Dus uh, pokken weg, uh, polio weg. Hebben wij nou in deze eeuw ooit de gedachte gehad, gekoesterd... dat we op deze manier alle bestaande infectie be de mens bedreigende infectieziekten zouden kunnen elimineren? Nou, niet alle infectieziekten, maar wel de besmettelijke ziekten, de ja, ernstige ik, ja. besmettelijke ja, ja, ja. ziekten. Um, nou, dat idee leefde vlak na de Tweede Wereldoorlog heel sterk. In de 60 jaren was er een, een grote Nobelprijswinnaar, die man heette Sir McFurlane Burnett, als in Australië die zei dat, aangenomen dat de normale medische voorzieningen in stand blijven... en dat de normale geneesmiddelenvoorziening in stand blijft en de normale vaccins aanwezig blijven... dan hoeven wij geen cent meer uit te geven aan onderzoek naar infectieziekten. Want ze zullen allemaal van de aardbodem verdwijnen in korte tijd... zonder er verder iets aan hoeven te doen, iets extra's. En ook de Amerikaanse Surgeon General, dat is de hoogste Gezondheidsautoriteiten, volksgezondheidsautoriteiten, die zeiden hetzelfde. Die zeiden: We hoeven niks meer uit te geven aan, uh, aan nogal instituten, nog aan onderzoek. Nou, we zijn natuurlijk toch in de loop van de tachtig jaren daar van een koude kermis thuisgekomen. Want toen bleek ineens dat, dat, dat er zoveel andere factoren waren die het optreden van infectieziekten wereldwijd bepaalden. Dat je niet kon zeggen: Nou, we hebben geneesmiddelen genoeg, dan houdt alles op. En het natuurlijk het meest dramatische voorbeeld, natuurlijk AIDS. Toen AIDS verscheen had geen meer op gerekend. En niemand had durven te voorspellen... dat nu aan het eind van deze eeuw... misschien 40 of 50 miljoen mensen geïnfecteerd zijn. En een aantal sterfgevallen ook al in de miljoenen gelopen is. Dat had niemand ooit... En dat is een ziekte die zeer waarschijnlijk... Nou, dat staat nu al vast. Die is van... Een, een, een, een soort simpansees in West-Afrika op de mensen overgegaan. En dat komt omdat die simpansees daar erg bejaagd worden. Die worden door de lokale bevolking bejaagd en gegeten... en dus ook gevild zeg maar. En daarmee oh. kunnen mensen natuurlijk gauw prikken... en dan krijg je via allerlei botwondjes... Krijg je dan uh, ja, blijkt wel dat, dat apen vieren, het is naar de mensen gaan. En hij, dat van de simpansee, die ook nog maar uh, 2% genetisch van ons verschilt... voelde zich daar goed thuis. ja. Simpansees worden er zelf eigenlijk niet ziek van. Die leven daar goed mee. Die hebben dat In de loop van de evolutie hebben ze dat kunnen overwinnen. En dat is wat u net ook was noemt. Dat is een voorbeeld dan waarbij uh, de de over het algemeen apen met hun eigen aidsachtige virussen... die leven daar heel rustig mee. Die zijn er aan gewend. Daar is blijkbaar vroeger in de geschiedenis is een enorme... moet je aannemen, is een enorme... Uh, zeg maar... Er zijn ontzettend veel meer die dieren eraan gestorven toen die infectie een begin opdracht. Ze, op ja, ze hebben een soort evenwicht opgebouwd, ja, ja, ja. waarbij beiden dus voordeel hebben. De virus blijven in leven om het zo te zeggen, en de mens blijft ook in leven. De ziekte Aids is nog geen decennium bekend. In 1983 wordt in het Amerikaanse tijdschrift Science voor het eerst over de ziekte AIDS geschreven. Een jaar later wordt ontdekt dat de ziekte niet alleen wordt doorgegeven door de mensen die AIDS hebben, maar ook door degenen die besmet zijn met het virus, mensen die seropositief zijn. AIDS-coördinator van de Schorer Peter van Rooyen. We hebben in 83, was het nog heel veel onduidelijk, zeg maar tussen 80 83, zijn er een aantal mannen die, waarvan we nu zeggen, god, die hebben AIDS gehad. En toen wist niemand nog wat het was. Toen werd er gesproken over kanker, bepaalde vormen van kanker enzovoort. In 1987 start de Nederlandse overheid haar eerste grote AIDS-campagne. En in mei van dat jaar waarschuwde Amerikaanse president Reagan voor het gevaar van AIDS. 20.000 Amerikanen zijn dan aan AIDS gestorven. De Amerikaanse president overweegt verplichte aids-testen voor gevangenen en voor immigranten. We hebben een morale obligation niet om anderen te veranderingen. En dat kan betekenen dat anderen te veranderingen met een gun, een auto of een virus. Het is tijd dat we precies weten wat we hadden. En dat is waarom ik een routine testing. van de factoren die dus een rol spelen bij deze besmettelijke ziekten. Daarbij is onze mobiliteit natuurlijk een negatieve factor. Dat is een geweldige geworden. factor, ja. Als voorbeeld, mochten wat vorig jaar even dreigde, leek te gaan gebeuren, was namelijk een, het optreden van een nieuwe influenza-stam in Hongkong. Die kwam daar ja, voor ja. pluimvee bij, bij kippen. Kijk, als, als het nou had doorgezet, als het inderdaad echt een nieuwe stam was waar de mens zeer gevoelig voor was geweest, dan. Kan iemand die in een blimeysmachine stapt in Hongkong, ja, binnen tien uur zijn. Dus de ziekte kan zich dan wereldwijd eigenlijk op hetzelfde moment gaan verspreiden. Dat betekent natuurlijk toch ook dat het begrip uh, pandemie dat, dat is alleen maar mogelijk als die mobiliteit er is, hè, op de ja. wereld. En de pandemie dat betekent dat, uh, dat iets wereldwijd verspreid wordt, toch? Ja, dat is het begrip pandemie als je de definitie. Dat moet, is dus iets van deze krijg. eeuw eigenlijk. Of, ja, maar of ook van... in de vorige eeuw kwam bijvoorbeeld cholera kwam wel pandemisch voor. Alleen waar ze, dat noemde men toen pandemisch... maar het duurde natuurlijk allemaal veel en veel langer... voordat het bij ons kwam. Want, zeg maar, in de vorige eeuw, in de, in de 1830, 1860... Die dan kon ontzettend veel groter voor in Europa. Dat kwam dan wel bij ons via karavanen... en via ja, zeilschepen en in het begin ook stoomschepen... Mm -hmm. En je zou kunnen zeggen, zo gauw de eerste stoomschepen op de reden van uh, in India lagen bij de gangers daar in die buurt, zeg maar. Want daar, daar, komt, komt, het daar komt het vandaan, de cholera. Ja, ja, oorspronkelijk komt het daar vandaan. De, de, de bakermat van de cholera is het stroomgebied van de gangers, zou ik kunnen zeggen. En daar komt het nog steeds in de klassieke vorm, ook voor nog. Maar we weten ook waarom dat is, dat dat nou. daar vandaan komt, dat weten we niet. Nou, we weten wel dat die cholerbacteriën zich uh, heel goed thuis voelen in, uh, in de water. En ze kunnen heel goed overleven en zich aanpassen in allerlei... Zeg maar eencellige diertjes die normaal in normale water voorkomen. Ze dus mm. hebben dus niet alleen de mens nodig om zich te kunnen handhaven. En ja, blijkbaar, blijkbaar zijn de omstandigheden daar erg gunstig voor. Moet je moet niet vergeten dat ook, uh, als je het omkeert, uh, is in de. Even kijken wanneer. In de nou, tachtige jaren is de cholera geëxporteerd. Ge ge op pandemische schaal naar Zuid-Amerika. Mm. Daar was het sinds het begin van de eeuw eigenlijk niet meer geweest. En dat betekent meteen ook daar dat je een geweldige toch verontreiniging hebt gekregen... van allerlei oppervlaktewateren met die bacteriën En als je daar nu een schep water in, zeg maar, in, in Chili of wat dan ook maar neemt... en je, schep, je gaat eruit kweken, dan ben je daar bacteriën En ze kunnen zich dus heel goed handhaven. En ze zijn waarschijnlijk ook met, uh, met water in schepen aangevoerd. Nu weet je een schip dat heeft ballastwater... Ja, als je dat ballastwater nou inneemt in India... en je laat loost dat zeg maar, voor de kust van Chili, noemen we dat. dan krijg je natuurlijk daar een cyclus op gang... waarbij dus die bacteriën die komen dan terecht in schalen en schelpdieren, De mensen eten die vaak goud daar. En dan heb je het gegooid ja, in de water. Ja, ja. En dat betekent dat er nu uh, toch een enige honderdduizenden gevallen zijn voorgekomen in Zuid-Amerika. Maar nu duikt er dan in Bangladesh weer een nieuwe op, een hele nieuwe variant... die ook niet beschermt tegen die vorige stank, die El Tor, Cholera, zoals die heette die in Selebes ontstaan is. Dus het betekent dat de hele wereld weer opnieuw gevoelig is voor cholera. Maar cholera is natuurlijk een ziekte die zich hier nooit zal kunnen verspreiden op enige wijze. Want dat is een ziekte die afhankelijk is van slechte reoleringssystemen en slechte drinkwatervoorziening. Ja, ja. Dus dat zou, zou hier... Zo, het is wereldwijd wel een drama dat het weer opnieuw gaat gebeuren. Want u voelt wel, die situaties die ik nog net beschreef... van slecht drinkwater en slechte fecalienafvoer... dat komt bijvoorbeeld in Bangladesh, een land wat permanent overstroomd wordt... nog weer. Dat is natuurlijk een reuze probleem om dat goed op te lossen. En, en dat zijn dus de baken, is de baken... Dat, dat, dat die beestjes zich blijkbaar erg goed thuis voelen. Ja. En uh, ja, dat, dat is... Een, en toch is het zo merkwaardig, dat, dat vind ik zelf wel zo merkwaardig... die... Uh, we zijn gezegd, nou in Zuid-Amerika komen dus vele of duizenden, honderdduizenden gevallen van cholera voor. En toch zijn ze erin geslaagd om de polio daar de deur, buiten de deur te houden. Door systematische inenting, weliswaar. En voor cholera hebben we geen goede vaccins. Die zijn nog steeds dezelfde vaccins die we maakten aan het begin van de eeuw. Er mm -hmm. zijn nog steeds geen echte goede werkzame cholera-vaccins uitgevonden of bewerkt. En de industrie is ook niet zo geneigd om dat te gaan doen... want degene die dat het meeste nodig heeft zijn arme landen natuurlijk... en die kunnen dat niet betalen. Dus voor ons is het nauwelijks interessant... want een goed gevoede West-European of Amerikaan die krijgt heel moeilijk cholera. Dat komt omdat hij een goede voedsel... hij kan die makkelijk die binnendringende cholera bacterie overwinnen. Over het algemeen. Want die zeggen dat het ja. altijd zo is, maar op het algemeen is dat. Nu uh, geconstateerd hebben we dat uh, de AIDS-epidemie of pandemie... Pandemie. Ook. Er zijn 162 landen waar aids voorkomt. Ja. De, dus de de, pandemie. Dat wisten we niet in 1980. 99, nee. 79 wisten we dus nog niet. Nee, Bestaat Dit niet. soort verrassingen staan, staan er nog meer op? Uh... Nou, het is erg onwaarschijnlijk... Niemand kan natuurlijk iets met zekerheid ja. voorspellen. maar het is erg onwaarschijnlijk dat die aids-episode... als je het zo mag noemen, het is niet eens een episode... maar dat de aids-gebeurtenis, dat dat uniek zou zijn. Dat is bijna niet voorstelbaar. En... Naarmate wij dus verder in de oerborsten doordringen... naarmate we die regenwouden verder afbreken... en uh, platbranden en wat we allemaal doen... kunnen allerlei virussen, en vooral virussen... die daar bij dieren voorkomen... die zoeken een soort uitweg naar elders... omdat hun leefgebied, als het ware, wordt beperkt. En als zij dan de mens kunnen vinden... die dan vaak op die kapperijen en uh, wat ze allemaal in die bossen doen... Uh, die volgen daar, als ze dat oppikken... dan kunnen er hele bijzondere en akelige dingen gebeuren. En zo geldt het ook voor een ziekte als Ebola. Dat is een ziekte die... We weten niet hoe. We weten zeker dat die uit oerbos komt in Afrika, maar we weten niet hoe, waar die voorkomt. Men heeft honderden verschillende diersoorten nagekeken om het voorkomen van dat virus, maar kunnen het niet vinden. Uh, Mazel, is dat ook zoiets? Mazel is een ziekte die uh, exclusief bij de mens voorkomt. Hè. Het is waarschijnlijk een ziekte die wij uh, in onze. Stadia, toen we nog uh, ja, uh, jagersvolken waren en uh, toen we, dus ons, gingen nederzettingen gingen bouwen en huisdieren gingen houden, zeg maar, runderen bijvoorbeeld. voorbeeld, hebben die ziekte waarschijnlijk van de runderen overgenomen. Maar sindsdien is dat een ziekte die uitsluitend bij de mens voorkomt. Maar dan moet het toch heel makkelijk zijn om hem ja, uit is, te Ja, maar het is. Ja, in principe. Als u inderdaad, je moet dan wel ongeveer 95% van alle pasgeboren zuigelingen de, in de wereld, moet je tegen die ziekte kunnen beschermen. En dat is een, uh, een groot probleem omdat. Uh, dat natuurlijk vereist een zeer ingewikkelde infrastructuur om dat goed te doen. Je moet een, een goede gezondheidszorg hebben, waar mm. je dus 95% van de kinderen in jouw al is. het bij polio wel kan. Ja, maar Paul, is is, dat is een vaccin wat je met een klontje geeft. althans ah, ja. in die landen. En dit moet gespoten worden. En we moeten niet vergeten dat er uh, toch enige miljoenen kinderen per jaar nog aan mazelen sterven. Wereldwijd gezien. Ja. En uh, toch is het al gelukt om ongeveer 80% van de zuigelingen tegen te intenten. Dat is heel veel eigenlijk. Ik had ja. altijd gedacht, dat lukt nooit. Maar dat is wel gelukt. Dus maar hij ja, is 20% weinig om het buiten de deur te houden. Er, goed, er is dus wel een... Uh enorme vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet klaar mee. Nee, we zijn nog niet klaar. En het is inderdaad zo, die, die microben, wat ons naar nou maar belaagd... Die, die zijn, zoals ik al gezegd heb, zo goed aangepast... dat het is ook onwaarschijnlijk dat we ze allemaal zullen te pakken kunnen krijgen. Een aantal misschien wel. Ik heb al gezegd, in principe zou dat kunnen voor... Eh, zeg maar, wat we noemen, mazelen, polio genoemd. Eh, tuberculose zal waarschijnlijk uitsterven, hier althans in West-Europa... doordat er geen nieuwe infecties meer bij de mensen plaatsvinden... Maar een aantal andere, dat zijn gewoon bacteriën die gewoon bij ons leven. En die wanneer onze weerstand afneemt, slaan ze toe. En dan moet je een goede geneesmiddel hebben om dat te kunnen behandelen. Maar die blijven bij ons. Al dus oud GG GD arts Joop Huisman in 1999. Ik zou over dit onderwerp eigenlijk wel eens een update willen horen... nu zo 14 jaar later. Dat houden we maar gewoon in gedachten voor woord hier op Radio 1 bij de VPRO. Een rampzalige nacht, dat is hetgeen wat wij voor u hebben samengesteld. En ja, niet alleen kunnen voorspellen waar we het eerder over gehad hebben... wanneer een ramp gebeurt is bijzonder fijn. Ook weten wie of wat die ramp veroorzaakt is heel erg handig. Water, wind, vuur en dergelijke die zorgen al een hele tijd voor het nodige natuurgeweld. En bijbehorende rampen. Agressieve en hardnekkige virussen dus uit het voorgaande verhaal die zijn er ook heel erg goed in. Maar er kan ook een gloednieuwe rampenveroorzaker verschijnen. En schik niet, dames en heren luisteraars. Computers. Robots. Killer robots. In het wetenschapsprogramma Labyrinth Radio... praatte Pieter van der Wielen er in december 2012 over... met informaticus Jaap van den Herik. Vista, baby Al dat geweld ook Killer Gebeurtenissen waar niemand rekening mee houdt, maar met ongekend grote gevolgen. Britse wetenschappers willen een speciaal instituut oprichten voor de studie van zulke risico's. The study of existential risk. Als voorbeeld van zulk gevaar noemden ze dat de techniek zich tegen de mens kan keren. Killer robots dus. En laat nou toevallig ook deze week Human Rights Watch met een rapport te zijn gekomen. Waarin wordt gewaarschuwd voor die Killer Robots. Informaticus Jaap van der Herik is hoogleraar... aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk uh, welkom. Maar Maakt u zich zorgen over de, de Killer Robots? Ziet u dat gevaar? Um, ik maak me daar zelf geen zorgen over. Dat komt omdat ik een optimist ben. Maar laat ik eerst zeggen dat uh, datgene wat aan de orde gesteld wordt... dat dat wel degelijk van groot belang is. Uh, de titel luidde ook Losing Humanity, The Case Against Killer Robots. En dat is natuurlijk een uh, verschijnsel wat wel degelijk uh, op Mars vertoont tegenwoordig... Dus het is absoluut zeker. Het is ook goed dat ze zich daar zorgen over maken. Wat zijn kerenrobots? Waar, waar hebben we het dan over? Nou, dan hebben we het eigenlijk over uh, verschillende zaken. Laat ik zeggen, je kunt robots hebben, echte robots... die je gewoon uh, per vliegtuig kunt laten landen. En dan vervolgens een door, in de Vietnamoorlog is, daar zijn er al gedachten over ontwikkeld. En zeker in, in Japan zijn er gedachten over ontwikkeld. Alleen toen was het nog in het, in het voorstadium van studie. Dus dat is al 30, 40 jaar geleden. En nu wordt het langzamerhand werkelijkheid. Want er zijn dus gewoon robots die aan de gevechten kunnen deelnemen. Ze zijn ontzettend duur, maar altijd toch nog goedkoper dan mensenleven, zal ik maar zeggen. En dat betekent dat zij een soldaat volwaardig kunnen vervangen. Ook kun je het al zien in de vliegtuigjes, en dat is natuurlijk nog veel ergere drooms. Die kunnen dus onbemand kunnen die opstijgen en die kunnen, uh, die kunnen intelligente bewegingen uitvoeren, laat ik het zo zeggen. En dat betekent dus dat zij precisie bombardementen kunnen uitvoeren. En dat zijn dus precisiebombardementen bombardementen die uitgevoerd worden door machines waar geen mensenlevens eigenlijk meer uh, van de ene kant te vrezen zijn. En aan de andere kant des te meer. In 2010 gingen we ongemerkt voorbij een historische gebeurtenis. Namelijk het Amerikaanse leger spendeerde meer tijd en geld aan het opleiden van robots... dan uh, het opleiden van, van soldaten. Dus geleidelijk aan, is die revolutie zich aan het voorttrekken? Dat is juist, ja. En het is niet alleen, er zijn meer landen... waar dat het geval is die gespecialiseerd in die zaken zijn. En het is ook al zo dat tegenwoordig oorlogen eigenlijk uitgevochten worden, uitgevocht worden... thuis achter het computerscherm. En dat degenen die daar zitten, die kunnen dus hun instructies geven. Uh, vooral voor die robots die nog niet intelligent genoeg zijn... om zelf beslissingen te nemen. Militaire training bestaat ook tegenwoordig voor een groot deel uit uh, omgaan met de joystick en ja, het scherm. Ja, dat bedoel ik zo, ja. ja. Kijk, het, het grote gevaar is dat, om het, uh, zoals dat in de Human Rights Watch staat... ...fully autonomous weapons would increase danger to civilians. Dus dat betekent, als je aan de ene kant de technologie opvoert... Ja, ...dan wordt het voor de burgers aan de andere kant steeds gevaarlijker omdat het makkelijker schieten is als iemand een, een, een poppetje op een scherm is... dan wanneer die in vlees en bloed voor je staat. Uh, nou, u kijkt nu naar de morele kant. En dat is ook uh, heel goed om dat zo te zeggen. Maar met makkelijker schieten zou ik eigenlijk willen zeggen... preciezer schieten. Het is gewoon zo dat computers ons op alle gebieden gaan overtreffen. En dat betekent dus ook dat de interactie tussen mens en computer... als een mens dus een computer opdracht geeft... of een computer, een robot dus, of een intelligent vehikel... laat ik het maar zo zeggen, opdracht geeft... om die en die taak uit te voeren... dan is het lokale beslissingsproces is in handen van de computer. En die loka dat lokale beslissingsproces wordt natuurlijk gevoed... door wat hij moet doen, maar dat wordt verder gevoed... door de sensorische informatie die hij krijgt... zodanig dat hij de opdracht die hij heeft... Uh, minstens kan uitvoeren. En dat is het grote gevaar. Dus het is veel, zeg maar, het eist veel meer slachtoffers. Dan gaan we nu naar het existential risk, waar die uh, Britse onderzoekers het over hadden. Kent u deze onderzoekers en, en kent, kent u hun ik theorie? Ken ze, ik ken ze niet persoonlijk, ik ken wel hun theorie. En er zijn een paar uh, hele beroemde mensen. Martin Rees, dat is de voortrekker daarvan, die heeft uh, nou ja, meer dan uh, zijn sporen verdiend, maar dat is in de kosmologie en de, de astrofysica. En. Uh, uh, daar is hij heel knap in. Maar dat betekent dat je ook zeg maar, in andere dingen... Uh, uh, wat zal ik zeggen... goede ideeën kunt ontwikkelen. De andere man die daar ook een co-founder is... dat is Jan Tallinn. En dat is ook een hele slimme man. En dat is iemand die uh, co-founder is van Skype. skyping. Dus... Zij, zij zeggen in het kort... van, er zijn heel veel risico's waar we rekening mee houden... omdat ze uh, realistisch zijn. Er zijn grotere gebeurtenissen... waar niemand rekening mee houdt. Omdat ze misschien absurd klinken, maar die catastrofale gevolgen zouden kunnen hebben. En een van die dingen die ze dan noemen is dat de robots zich tegen de mens keren. Ja, dat is een theorie die uh, door Hugo de Garus al is ontwikkeld. En dat is de zogeheten theorie van de kosmist tegen de terrans. De kosmist zijn de mensen, en dat komt ook misschien bij die hoogleraar Martin Ruiz... van de kosmologie wel een beetje, die uh, alles in het groot bekijken... en die dus eigenlijk denken van, laten we zeggen om even bij de vorige spreken, dat wil zeggen... de spreken van de Broek hier, Stefan van de Broek, aan te sluiten. Vroeger had je dus het geloof. Ja? En dat was dus... God was alles, die alles bepaalde. Tegenwoordig denken wij meer in humanisme. Ja? En de vraag is dan... en ik heb die vraag ook wel eens een keer... aan Jan Glastra van Loon gesteld... die voorzitter was van het Humanistisch Verbond... en van een tijdje toen hij in die, in die uh, functie in Maastricht was. Jan, wat denk je nu dat er na het humanisme komt... Toen keek hij mij verbaasd aan. Toen zei hij, die zouden dan na het humanisme nog iets anders komen. Toen zei ik tegen hem, wat zou er gebeuren als die computers echt intelligent worden? Het betekent dus dat we een andere wereld krijgen. En we moeten dus daarover denken dat we dus een opvolgende wereld krijgen... waarin inderdaad computers het voor het zeggen hebben. Nu is de vraag natuurlijk, wat gebeurt er dan? Want er is er geen ruimte misschien meer voor mensen... Maar dat betekent nog niet dat mensen dan uh, geen leven meer hebben. Ik bedoel, als ik zeg geen ruimte meer, dan bedoel ik geen beslissingsruimte meer. Omdat, laten we zeggen, als het bij schaken is... dat die computers altijd beter schaken. Als het bij rechtspreken is, omdat die computers altijd beter rechtspreken. Als het bij het schilderijen herkennen is... omdat die computers altijd beter schilderijen herkennen. Dus op een gegeven moment dan met alle activiteiten waarmee je bezig bent... dan denk je jezelf, ja, die computers die zijn heel goed, ja... Nou is het natuurlijk ook zo, want ik, u ziet, ik ben een optimist... dat het ook zou kunnen zijn dat die computers heel goed zijn in oplichterij. Of in oorlog, zoals u net zei. Of in, en noemt u me allemaal slechte eigenschappen van mensen op... waarin die computers mensen zouden kunnen aftroeven. En de vraag is dan, hoe gaat de wereld eruit zien... Als de computer uh, het slecht met ons voor heeft. Maar eerst moet de computer dan slimmer worden dan de mens. Ja. Maar iemand ja. moet de computer slimmer maken. Of hij moet zichzelf zo goed kunnen programmeren dat hij zichzelf slimmer maakt. Ja, laat maar ik dan moet zegt... hij ook al heel slim zijn. Nou, dat is de vraag. Laat ik u zeggen, als je nu kijkt in de vorige eeuw... toen deden wij dus veel aan kennisrepresentatie. Dus we hadden allemaal kennis en die zetten we op de een, een of andere manier in de computer. En toen dachten we, misschien kunnen we ook wel lerende computerprogramma's maken. Dus dat die computers van een hele hoop gegevens... dat hij daar zelf conclusies uit trekt en dat hij dat dan leert. En dat vonden we wel heel mooi. Dat was van 2000 tot 2010, laat ik zeggen. Vanaf 2010 zeggen we, als je nou veel geleerd hebt... dan kun je die computer ook wel even aanpassen. Dat is dus adaptief gedrag. Dus dan past die computer, die past zijn gedrag aan. En waar we dus nu mee bezig zijn... dat is ook zeg maar met die killer robots die u zegt... Ja, kunnen we dus ook sp spreken over autonoom adaptief gedrag. Dus dat betekent dat het gedrag door de leren van de sensoren, dat je dan een nieuw programma hebt, wat beter is, maar dat een computer vervolgens ook autonome beslissingen neemt. Dus je hebt een, een robot met wapens, die kan al schieten en, en dodelijk, en die kan ook zichzelf al programmeren. Zover is het al. Uh, nou, dat zichzelf programmeren, dat is wat u een klein beetje zegt. Zover is het nog niet. Het is wel zichzelf aanpassen. Dat kunnen we natuurlijk ook programmeren noemen, maar dat noem ik in de marge. Kijk, wat ik eigenlijk echt denk met programmeren... dat is dus een heel nieuw programmaontwerper, ont ja. En zover zijn we nog niet, maar dat gaat ook komen. Ja, u kijkt mij nu aan. Ja, ik kijk, ik kijk u aan omdat, omdat het weer een, een soort uh, voorspelling is. En ik vroeg me af of je eigenlijk niet met de computer... ook hele goede voorspellingen zou kunnen doen. Ja, dat, dat als de toekomst dan toch te voorspellen is... waarom hebben we daar dan geen goed computerprogramma voor? Uh, nou, dat komt omdat sommige dingen moeilijk te voorspellen zijn. Zoals de weersvoorspellingen, omdat daar... Uh, te veel, zeg maar. Uh, uh, variabelen zijn? Persie. Nou, niet omdat het, niet, het aantal variabelen is niet, doet niet ter zaken. Maar omdat er te veel onzekerheden zijn, of omdat er te veel chaos, zeg maar, verderop zit die je niet kunt voorspellen. Maar laat ik zeggen, er zijn twee. Uh, zaken die je moet onderscheiden met voorspellen. Eén, dat is predictie. Dat predictie, dat betekent... dat is wat u net zei, profe nou, profetisch kom ik zo meteen... Maar, maar dat is van tevoren zeggen wat er gaat gebeuren... op basis van de feiten die er ter beschikking staan. En het tweede is forecasting. Dat betekent dus dat je dus ook wil zeggen... wat er in de toekomst gaat gebeuren... maar dat je dat ook doet op... Uh, gevoelens van intuïtie, wat jij denkt dat het geval is. Ik kan u zeggen, er is een heel mooi historisch onderzoek geweest... van Kahn en Wiener in 1967. En die wilden in 1967 voorspellen... wat er in 2000 dan technologische ontwikkelingen zou zijn. En toen, om dat goed te doen, ze zeiden ze... en dat komt ook met de eerste spreker heel goed uh, zeg maar van pas... dan moet je de geschiedenis kennen. Geschiedenis is een van de belangrijkste elementen voor, uh, voor de wetenschap. En wat Kahn en Wiener deden, zij verplaatsten zich in het jaar... 1900 en ze, zeg maar, ze inventariseerden wat er toen voor kennis aanwezig was. En op basis van die kennis alleen en met de modellen, dus de ideeënwereld die in die tijd heerste, probeerden zij de toekomst te voorspellen in 1933. En omdat ze in 1933 ook wisten hoe het eruit zag, konden zij dus hun voorspelling konden ze, konden zij checken met datgene wat er in 1933 aan de hand was. Dat hebben ze natuurlijk bijgesteld, daar hebben ze naar gekeken. Daar hebben ze dus hun programma getuned. En vervolgens hebben ze van 1933 hebben ze een voorspelling gemaakt tot 1967. Ja? En dat was de tijd dat ze in het boek schreven. En dan keken ze hoe dat ging. En dat was natuurlijk bijzonder interessant. Toen ze dat getuned hadden, hadden ze dus een mooie historische lijn... van 1900 naar 1933 naar 1967. En toen konden ze dus 2000... Voorspellen. En, en zo was ze 2000 dat, goed, dat kunnen ja, we nu weten. Ja, ze hadden het heel, heel, heel erg goed met alle dingen die ze voorspelden. Dat wil zeggen, ze hadden voorspellingen met lezers, ze hadden voorspellingen met personal pages, ze hadden voorspellingen met. Uh, nou ja, nog een groot aantal dingen. moet eens even kijken, misschien. Dat ik me nog iets herinner, maar... Um... Dus, dus, dus al met al kan dat. Nou, even terug naar die, die killer robots en dat doemscenario... van zowel de Britse wetenschappers als Human Rights Watch. Techniek terugdraaien, dat lukt nooit. Je kunt nooit mensen weer een, een uitvinding afnemen. Daar geloof ik nooit zo in. Wat moeten we dan wel doen als we het, het risico willen verkleinen of afwenden? Um, wat zij zeggen, en zij zijn dus eigenlijk de mensen van Human Rights Watch... Rights Watch, die zeggen eigenlijk. we moeten pre-emptive ban opleggen aan de mensen. Dus dat betekent met die killer robots. die er zover zijn, moeten we dus regulering en co-regulering proberen toe te passen. Dus we moeten zoveel mensen krijgen. Dat is net zo goed als we met uh, atoombommen gedaan hebben. Die hebben we ook min of meer gereguleerd en geco-reguleerd. En dat zouden dus ook met die killerrobots zijn. Gewoon verdragen dat we, dat we niet te veel van die, van die robots krijgen ja. en dat ze aan bepaalde eisen moeten voldoen. En dan kom ik weer even terug naar die kosmis en die terrans. Want ik, ik vertelde u dus wat die kosmis dachten. Al dus Hugo de Garis. Daar heb ik het, uh, het voorbeeld van. De terrans zijn de mensen die de aarde lief hebben. Daarom heet ook terrans, ze houden van de aarde. Ja. En ik, die zijn aan de ene kant zijn die society-driven... en minder technology-driven. Maar mijn optiek is dat als je echt slimme robots hebt... Ja, dan kun je met die slimme robots ook de wereld besturen. Het is net zo goed als nu. Er zijn een hele hoop criminelen... en er zijn een hele hoop terroristische activiteiten. Toch zijn de mensen met verstand zijn in het... In het in, die hebben de overhand en die besturen de wereld zoveel mogelijk. Je zou het niet in alle landen zeggen. Ik weet wel dat u genoeg tegenvoorbeelden heeft... maar desalniettemin als je globaal bekijkt, is dat toch zo. En waarom zou dat dan bij computers ook niet zo kunnen zijn? Wanneer denkt u dat de eerste ministerrobot zal zijn? Dat is een goede vraag. Ik heb ooit voorspeld in de automatiseringsgids dat in uh, de kabinetten na kok tot 2010 er sprake zou zijn van een computer die opgesteld zou worden bij het uh, kabinetsberaad per week. Het wekelijkse kabinetsberaad. Ik heb helaas nog niet gehoord dat dat zover is. Maar u begrijpt wel, als je informatie wil hebben. Het ging toen bijvoorbeeld over Indonesië, waar uh, opstanden waren, maar ook nu in Syrië. Dan moet je een computer hebben, en dan moet je niet meer informatie hebben van je ambtenaren. Ja, of die ambtenaren moeten natuurlijk ook onmiddellijk van de computer halen. Maar zelfs dan, als je dat dan uh, niet per computer overbrengt... dan loopt dat altijd achter. Misschien zit er wel al lang een computer in het kabinet... maar hebben ze ons dat gewoon nog helemaal niet verteld. Het kan toch, dat dit regierakkoord gewoon door de computer is geschreven. Wie zou het ons ooit zeggen? Nou, dat zijn genoeg uh, politici en journalisten... die ons als dat zo zou zijn, zouden zeggen. Daar kan, ik, uh, daar, daar kan ik wel op een briefje <lacht> geven, van zoiets hou je niet geheim. Het zou een, uh, een hele mooie gedachte zijn. En misschien nemen ze na deze uitzending wel over. Ja, en in deze uitzending zitten we gelukkig zelf nog gewoon achter de knoppen. Jaap van den Herik, uh, die beluisterde u hier bij Woord van de VPRO op Radio 1. En hij is informaticus en in... Labyrinth Radio was Pieter van der Wielen in gesprek met hem. Het is een rampzalige nacht, namelijk die hebben wij voor u samengesteld... in deze nacht van 8 op 9 november. En als afronding van deze rampzalige nacht een klein persoonlijk rampje. Het zal je maar gebeuren dat je als kind rond Sinterklaastijd... met een vriendinnetje gaat shoppen... en de aangeboden koekjes op een schaal in een winkel niet helemaal goed begrijpt. De vuile oude zak, die lul van een Sinterklaas. Saskia die uh, wou zaterdag met een uh, vriendinnetje naar de intocht van Sinterklaas gaan kijken. Nou, ik ging met een vriendinnetje die Ilse heette, ging ik naar de stad. En het hoogste van de regen. En ze vroeg aan mij wat geld om uh, dus wat te drinken in de stad. En, uh, nou, we hadden Sinterklaas gezien en zo. Na de optocht zijn we geweest bij de Dam. Nou, ze ging weg, ze had wat geld bij zich. Ze hebben wat gedronken, ze hebben naar de intocht gekeken. En toen, uh, toen hadden we wel een beetje honger. Dus wij gaan een winkel binnen en er staat een andere Sinterklaas en een paar Pieten. En op een goed moment hadden ze nog wat geld over. Die kinderen waren doorweekt. Nou, en wij vragen of ze patat hebben en zeggen ze, nee, dat hebben we niet. Of wat voor wat winkel was dat? Dat weet ik niet meer, vlakbij de dam. Dus ze dachten van, nou, we gaan nog wat kopen. We komen in de Kalverstraat bij een zeer uh, luxe bakkerij. Dus dachten we, nou, daar kunnen we wel wat kopen. Ga naar binnen. En wie zit daar? Sinterklaas. Natuurlijk een andere Sinterklaas, maar dus een Sinterklaas in die winkel. Leuk voor de kinderen en om de verkoop een beetje te stimuleren. Nou, die kinderen kijken uh, of ze wat kunnen kopen. Maar dat is allemaal veel te duur, dus ze hebben te weinig geld bij zich. En, uh, nou, en er stonden de speculaties op een schaal vlak bij Sinterklaas. Dus zij denken, nou, die mag wel twee pakken, hè. Eén voor Iels en één voor mij. Nou, dus ik pak er twee. Nou staat er op die toonbank zo'n hoge toonbank. Daar heb je meer in uh, van die winkels, dat daar van die bladen staan, waar dan dingen op liggen. Nou, die Sinterklaas, die zat daar. Op de toonbank stond een blad met speculages. Nou, die kinderen hadden dus te weinig geld. Het ging allemaal heel open. En, uh, die dachten, van god, er staan speculaties, dan mogen we er daar wel een van hebben. Dat zal wel zijn, omdat die Sinterklaas daar zit. Dus Saskia, die pakt twee speculaties, één voor haar, één voor haar vriendinnetje. En wat gebeurt er? Nou, ik neem me dus in de keel en zei, als je, als, je, als je nog een keer uh, een pakt, dan knijp ik harder. En toen gaf hij mijn pitch in mijn gezicht. Die oude lul, die vliegt uit zijn stoel, grijpt er in haar in de nek en geeft haar zo'n klap in het gezicht. Moet je nagaan, zo'n man in zo'n pak! Je gaf hem geen knal voor zijn meter terug. Nee, hoe kun jij dat doen? Maar al die kleine kinderen zeker bij staan. Dus ze was verbijsterd. Ze kwam daarmee thuis. Ze had echt een, een rode plek in haar nek. Want hij had haar hard gegrepen. Ze van, die gaan koekjes stelen. Ja, nou is zij dus uh, nou, bijna elf. Dus geloof niet meer in Sinterklaas. Maar stel dat het wel zo is, jongen, zo'n kind komt niet meer bij. Je moet meteen naar een psychiater toe. Zeker een of andere gek of zo. Een beetje veel gedronken misschien. <laughs> ja, kan toch? De vuile oude zak, die lul van een Sinterklaas. Klootzak. <laughs> Germaine en Saskia Groenier met een rampzalige Sinterklaas-ervaring. Ja, ik weet niet precies wanneer de intocht is, maar hij is in ieder geval gewaarschuwd. Dit was in november 1980. Germaine Groenier is er weliswaar niet meer, maar dochter Saskia die is volgens mij inmiddels wel uitgegroeid... tot een uh, struise dame. En uh, die zou die grijsaard uh, natuurlijk wel aankunnen. Goed. Rampen. Daar ging het over bij Roos Woord deze nacht. En ze komen natuurlijk in alle soorten en maten voor. En sommige rampen zijn heel persoonlijk. En andere die, uh, spreiden zich wereldwijd uit. Van klein leed tot overweldigend onheil. We lieten diverse drama's de revue passeren. Natuurrampen, scheepsrampen, vliegrampen, medische misère. Toekomstige rampen en persoonlijke tragedies dus. En...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 Onze spreekwoordelijke rampzalige nacht is voorbij. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is www.facebook.com slash woord.nl dus facebook.com slash woord.nl. Via diezelfde pagina kunt u zich overigens ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Mocht het dan niet lukken omdat u die button niet kunt vinden... maak niet uit, stuur dan maar even een bericht naar woord.vpiro.nl. En zet dan eventjes in het onderwerp nieuwsbrief... en dan maak ik het gewoon voor u in orde. Vragen en opmerkingen kunt u ook mailen naar datzelfde adres woord.vpiro.nl... of ambachtelijk schrijven naar de VPRO. Dat adres is dan ter attentie van Woord al daar. Kostbus 11 1200 JC in Hilversum. Podcasten, dat kan via vpro.nl slash woord-podcast. Goed, we zijn er echt doorheen. Woord wordt gemaakt door Nienke Vijs, Geertjan Strenghold en Tom Klaassen... en ondergetekende, productie Tatjana Oei en Iris Fransen... eindredactie Remy van den Brand. De techniek vannacht was in handen van Gert van Dam... presentatie Nora Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. En het doet mij deugd u te kunnen zeggen dat dit gepresenteerd wordt door Mark Visser... Ik wens u een heel goed weekend toe en graag tot volgende week. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer.